Dit is Maud Schreurs met het NW Journaal. De waterproblemen in Gelderland zijn zo goed als opgelost. Waterbedrijf Vitens heeft een omleiding aangelegd. Daardoor is de druk laag en kan het water soms bruin zijn. Zo'n 30.000 huishoudens in Doesburg, Rijnwaarden, Zevenaar en Reden... zaten de hele dag zonder water. Oorzaak was een lek in een leiding. In supermarkten ontstond een run op flessen water die zijn uitverkocht. De mensen bij wie nog niks uit de kraan komt krijgen water uitgedeeld.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 Bij een bomaanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn tientallen doden en zeker vijftig gewonden gevallen. De explosie was op een drukke markt. Daar ging een autobom af. Volgens Peersbureau Reuters zijn er zeker 39 mensen omgekomen. Het dodental loopt waarschijnlijk op omdat veel gewonden er slecht aan toe zouden zijn. Wie achter de aanslag zit is niet bekend. In Somalië is terreurorganisatie Al-Shabaab actief. In de Eredivisie heeft Feyenoord de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Ado Den Haag met 1-0 gewonnen en behoudt daarmee de koppositie. Nummer 2 Ajax won eerder vanmiddag met 1-0 uit tegen Vitesse. Sparta had Groningen op bezoek en dat duel eindigde in een gelijkspel 2-2. Eerder vanmiddag kwam AZ niet verder dan een 1-1 gelijkspel uit tegen Willem II. Het weer overwegend droog, maar vannacht in het westen opnieuw regen bij minimaal van een graad of 5. Morgen is het bewolkt met nu en dan een bui. In de middag opklaringen. Zo'n 10 graden. En dit was het NWS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjoenbakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Kom terug bij uh, het tweede uur van uh, CFM Klassiek op deze mooie zondagavond tussen 7 en 9 uur. U hoorde net de muziek van The Pirates of the Caribbean of Caribbean. En um, uh, het stuk dat heette The Curse of the Black Pearl. Het werd uh, geschreven door Klaus uh, Bedelt en Hans Zimmer. U um, weet het, we zijn nog steeds bezig met de beroemde filmthema's 2.0, zou ik maar zeggen. Uh, vorige uitzending zijn we daar al mee begonnen en we hadden nog stukken mooie thema's over dat we dachten kom, we gaan er nog een weekje mee door. Dus ook vandaag nog een aantal van de bekende uh, filmthema's gespeeld door het City of Prague Philharmonic Orchestra. En wat ik ook al eerder gezegd heb, maar toch nog even zeg. Wie de dirigent was van deze opname, dat vermeldt de historie niet. Dus dat moeten wij u helaas schuldig blijven. We gaan door met The Passion of Christ. En het stuk wat we daaruit draaien, dat heet Resurrection. En dat is geschreven door John Dapney: The Passion of Christ. mm We gaan naar de volgende film. En dat is een film die gebaseerd is op het boek van Dan Brown. De Da Vinci Code. En heel veel mensen vinden het boek veel mooier dan de film. Nou, ik heb het boek niet gelezen. De film ook niet gezien. Dus ik kan daar geen oordeel over vellen. Wel over de muziek en die gaan we draaien. Die werd geschreven door Hans Zimmer. Die hebben we net ook al een keer voorbij horen komen. En het stuk wat we gaan draaien uit deze film in de uitvoering van het City of Prague Philharmonic Orchestra. Is de Chevalier de Sangria. En dat gaan we nu beluisteren. De Da Vinci Code. En dan gaan we nu terug naar het jaar 1972. En het jaar 1972 staat bij vele ouderen toch wel in geheugen gegrift... als het jaar van de Olympische Spelen van München. En eh, de Olympische Spelen die een zwarte bladzijde zouden, zouden krijgen... door de terroristische aanslag van Pal Palestijnen op de Israëlische sportploeg. En eh, waarvan ook een groot aantal leden, ruxichelogens, werden vermoord. Uh, er is ook een film van gemaakt en die film die heet uh, derhalve Munich. En daarvan gaan we nu een thema draaien dat uiteraard weer geschreven is door, uh, ja, we zullen, we zullen bijna we gaan hem hofleverancier noemen, John Williams. De man heeft zoveel fantastische filmmuziek geschreven en ook dus in deze film. Uit de film Munich, dus het thema van John Williams. En van de ene stad gaan we naar de andere stad. Van München gaan we naar een hele andere stad. En ook naar een hele andere film, die ook een jaar of dertig uh, ouder is, zo het zou maar zeggen. De film heet Casablanca, en dat is natuurlijk een klassieker met daarin de hoofdrollen voor Humphrey Bogart en Ingmar Bergman. Uh, beroemde scène is uh, dat, uh, het, het liedje wat, wat nu dus uh, voorkomt. Wat we nu gaan, gaan horen in deze klassieke uitvoering. Uh, het uh, beroemde uitspraak van, uh, van, van Humphrey Bogart. Van uh, Don't play that again, Sam. Oftewel, dat liedje mocht de pianist eigenlijk helemaal niet meer spelen. Omdat hij het niet meer wilde horen. Maar goed... Wij doen het lekker wel. We hebben Maling en Humphrey Bogart. En we gaan het wel draaien. Het gaat natuurlijk as time goes by. En uh, de schrijver van de muziek, zei ik al, is Max Steiner. En die hebben we in de vorige uitzending ook al genoemd als schrijver van de muziek van Gone with the Wind. Daar komt hij. film uit 1949 gaan we nu, toe, nu, nu naartoe. De Britse film noir uit dat jaar. En dat is dan The Third Man. Met daarin natuurlijk één uh, fantastisch thema. En dat is het Harry Lime thema. Hoofdrol in deze film overigens was van Orson Welles. De muziek die we straks gaan horen. Het beroemde Harry Lime thema ook gespeeld op het Oostenrijkse instrument. De Sieter. was van Anton Caras. Het beroemde uh, Harry lime thema Uit de film uh, The Third Man uit 1949. En de muziek werd geschreven door Anton Karas. En die citer, dat Oostenrijkse instrument. Nou, hoe die man zulke fantastische muziek eruit krijgt, ik snap er niks van. Ik heb zo'n ding hier ook thuis staan, maar ik krijg het niet voor elkaar. In ieder geval niet. Uh, wie de vertolker dit keer was, dat vermeldt de historie helaas niet. Mocht u geïnteresseerd zijn in uh, deze prachtige lijst waar wij uit putten, en u heeft Spotify, dan kun je gewoon naar uh, 100 Famous Film Themes. En uh, uitgevoerd dus allemaal door het City of Prague Philharmonic Orchestra. Een geweldig orkest, wat dus een prachtige opnames heeft gemaakt van deze beroemde uh, themas. We gaan naar de film The Dam Busters en dat is een Britse oorlogsfilm uit 1955 onder regie van Michael Anderson. De film vertelt het waargebeurde verhaal van operatie uh, Chastis en de muziek voor deze film werd geschreven door maar liefst drie heren. Te weten Louis Levy, Leighton Lucas en Eric Coates. Around the world, in E.T. Daines, oftewel de reis om de wereld in 80 dagen. Het, uh, een film uit uh, 1956, na het beroemde verhaal van ziener Jules Verne. Uh, ja, hij heeft toch wel een aantal dingen uh, voorspeld die ook later nog zijn uitgekomen. De hoofdrollen in deze film werden gespeeld door Shirley MacLaine en David Niven. Ook niet de kleinste jongens en dame. Kleinste jongen en dame, zo moet ik het zeggen. De muziek werd geschreven door Victor Young Around the world in 80 days. Kent niet de fantastische wagenrace uh, met Charleston, uh, Charleston Heston als Judah ben Hur. Miklos Roja schreef de muziek voor deze spectaculaire film. En deze man werkte voornamelijk voor de MGM, Metro-Goldwyn-Mayer Studios. ben Hur. Tiffany's van uh, regisseur Blake Edwards. Eveneens bekend van natuurlijk de beroemde Pink Panther films met Peter Sellers. De muziek van deze leuke film met Audrey Hepburn werd geschreven door Henry Mancini. Precies, ook de componist van het Pink Panther team. En kennen natuurlijk ongetwijfeld het prachtige thema Moon River, zoals het stuk heet. We gaan naar een andere film uit 1962. En dat is de film Lawrence of Arabia. Een Engelse biografische avonturenfilm onder regie van David Lean. En uh, Peter O'Toole was de hoofdrolspeler daarin. Het verhaal gaat over de Britse kolonel Thomas Thomas. ...Edward Lawrence en is gebaseerd op diens eigen boek. De muziek van deze klassieker werd geschreven door Maurice Jarret. En deze Franse componist, of Jarret moet ik misschien wel zeggen... ...deze Franse componist heeft meerdere klassieke filmmuziek op zijn naam staan... ...waaronder Dr. Uh, Givago uh, en de beide films ontving hij een Oscar voor de beste filmmuziek. Lawrence of Arabia... En uh, dat was dus de muziek uit uh, Lawrence of Arabia. En uh, wat u hoorde was de overture uit die film. Nu weer iets heel anders. De uh, bouzouki, ook die komt nog even aan bod. Want ook het thema van Zorba de Griek, dat is... Uh, Aangepakt door het City of Prague Philharmonic Orchestra. En vandaar dat we nu gaan draaien: de muziek van Mikis Theodorakis in Zorba's dans. Wanneer je plezier hebt, dan vliegt de tijd. En dat is nu ook weer het geval, want we zijn er alweer bijna helemaal doorheen. We hebben de afgelopen twee uitzendingen voor u gemaakt... met uh, het City of Prague Philharmonic Orchestra... en uh, hun vertolkingen van uh, beroemde filmthema's. De lijst die kunt u terugvinden op Spotify, de 100 Famous Film Themes... En ook als u zoekt op City of Prague Symphony Orchestra of Philharmonic Orchestra... dan gaat u hem zeker terugvinden. En dan kunt u misschien thuis ook nog eens via de computer alles lekker afluisteren. Dit programma zit erop. Ik heb nog één thema voor u. En dat is dan wel weer een echt klassiek thema, want het is geschreven door Richard Strauss. En Richard Strauss schreef in de tijd het prachtige Alzo sprach sprak Zarathustra. En dat thema dat werd ook gebruikt voor de film 2001 Space Odyssey. En daar is het ook eigenlijk heel erg bekend door geworden. Uh, later zijn er nog andere versies van gekomen. Onder andere door een reclame werd dat heel bekend. En ook uh, Deodato, de beroemde jazzgitarist, die uh, hield zich met dit thema bezig. En dat vonden de erven van Strauss niet zo leuk. Dat er een funkbewerking van gemaakt werd. Maar nu hoort u dus de klassieke versie. Hij is nog maar kort. Uh, kort thema, maar u gaat hem wel horen. Alzo sprak Zarathustra. Uit de film 2001 Space Odyssey.